Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Premier Rutte voelt er niets voor het staatshoofd het voorzitterschap van de Raad van State te ontnemen, zoals de PvdA voorstelt. Volgens hem past dat niet bij de traditie in Nederland en is het voorzitterschap symbolisch. Rutte is wel blij dat de PvdA de koning in de regering wil houden. Als je hem eruit zou halen, zou dat hem juist meer politieke macht geven, zegt de premier. De PvdA wil verder het staatshoofd geen rol meer geven in de kabinetsformatie... Volgens Rutte kan de Kamer nu ook al besluiten de formatie naar zich toe te trekken. Het kabinet heeft in grote lijnen overeenstemming bereikt over de begroting voor volgend jaar. Premier Rutte benadrukte dat er volgend jaar allerlei maatregelen moeten worden genomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Veel van die maatregelen waren al aangekondigd in het regeerakkoord. Volgens Rutte is behoud van de koopkracht onmogelijk. Over de hele linie zijn er op dat gebied meer minnen dan plussen, zei de premier. De Amsterdamse beurs is ruim een half procent lager gesloten en heeft daarmee de verliezen van vanmiddag weten te beperken. Beleggers wereldwijd hadden gespannen gewacht op de toespraak van FED-baas Bernanke over mogelijk nieuwe steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie. Toen hij vertelde dat het stelsel van de Amerikaanse banken nu niets onderneemt, zakte de aandelenhandel overal in. De handel trok aan toen Bernanke aankondigde dat de FED volgende maand langer zal praten over de vraag of er toch nog geld in de Amerikaanse economie moet worden gepompt. Op de WK Judo in Parijs heeft Edith Bos zilver gewonnen. Ze verloor in de finale van de Française Lucie Decos. Bos, die uitkomt in de klasse tot 70 kilo, had nog nooit gewonnen van de Française. En dat lukte in deze WK-finale dus ook niet. Volgens Bos was het thuisvoordeel voor de Française beslissend. Bos kreeg drie straffen wegens passiviteit, haar tegenstander maar één. Het weer vanavond en vannacht in de oostelijke helft nog steeds buien, wel steeds minder kans op onweer. In het westen geleidelijk droger, morgen meer buien en zo'n 19 graden. Dit was het. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files, u krijgt een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A28 Groningen Zwolle tussen Veen en Assen. En op de A59 Zierikzee-Ost tussen de knooppunten Zonzeel en Hoijpolder.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 Circus, zout voor!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 in Zandvoort. Bent u al BN'er? Nee? Meld u dan aan bij Burgernet Kennemerland. Het netwerk waarin burgers, politie en gemeente samenwerken aan veiligheid. Uw veiligheid en die van anderen in uw omgeving. Wordt de BN'er waar iedereen echt wat aan heeft. Ga naar burgernetkennemerland.nl en doe mee. Het kost u helemaal niets. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zee, Zee. Zandvoort en Zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu, ZFM in de avond. I first en iedereen verlangt natuurlijk nu met dit weer naar de Summer of 69. Maar waar ik nog meer naar toevang is, uh, iemand aan de telefoon. En als het goed is, hebben wij uh, Mike Bede aan de telefoon. Klopt dat? Oh, hallo. hallo. Je krijgt fijn. meteen een applaus. Wat zeg je? Je krijgt meteen een applaus. Oké. Oh, um, hoe gaat het? Ja, goed joh. Dat is mooi. Gaat het lekker. Uh, meteen een, een hele rare vraag. Um, ik heb jou volgens mij laten zien fietsen richting uh, Heemsteden. Kan dat kloppen? Ja, dat klopt. Ik ben naar het Vogelmeer ben ik, uh, gefietst. Oké. Okay. Ja. ik Samen huh? met uh, striptekenares uh, Gerry Hondius was dat. Klopt, met een vrouw. Ik zag een vrouw inderdaad mee fietsen. Ik denk, huh, is dat nou Mike, Mike D Ja, dat en, was ik denk en, ik. en toen kijk ik nog een keer. Denk ik denk, hey, hé, dat is Mike D Ja. Um, ja, jij bent natuurlijk bekend van onder andere Mike Thomas, zo, Kopspijkers. Uh, noem het allemaal maar op. Um, ja. Jammer dat Kopspijkers er niet meer is, hè? Ja, dat is uh, heel jammer. het is Ik denk, als het programma nu in deze tijd zou zijn, dan, dan zou het echt gewoon... Uh, ...weer een moe, nog, nog groter programma zijn eigenlijk, denk ik. Nou, dat, dat weet, ik kan ik niet beoordelen, maar het is inderdaad uh, heel erg jammer. Aan de andere kant is het ook wel weer leuk om uh, nieuwe dingen te maken. Dus, mm het -hmm. uh, grapje van Kopspijkers, dat hadden we op een gegeven moment wel door. Ja, dat is waar. Dus uh, we gaan weer wat nieuwe dingen bedenken. en Thomas' show, hoe gaat het daarmee? Nou, die is uh, definitief gesneuveld. Die is gesneuveld? Ja. Dat, ja vind, dat is ook weer jammer. Dat is ook weer zo'n geniale show. show. Waarom is hij gesleuveld? Daar, de netcoördinator die wil hem niet meer uh, programmeren. Oh okay. nee. En in, in Nederland hebben de netcoördinators helaas ontzettend veel macht. En, uh, en in sommige gevallen geen mm -hmm. smaak. Nee. Dus uh, de, dan komen er hele slechte programma's op televisie. Want het is niet naar zijn zin. Wat zeg je? H het is niet naar zijn zin dat programma. Nee. Waarom precies weet ik niet. maar uh, Want de Vara die wilde er graag mee door. Maar de ja. netcoördinator niet, dus we gaan weer wat anders bedenken, joh. Maar jullie komen wel terug op tv? Ik vermoed dat dat wel zal gebeuren een keer. Want het, het uh, hoe heet het, um, de Mike Thomas Show ja, is natuurlijk, ja ik snap niet wel waarom het nu, als ik dit hoorde, waarom het definitief, definitief moet stoppen. Want het is gewoon uh, zo'n leuk programma om naar te kijken. Ja, ik ja, kreeg we ook altijd hele leuke reacties. Oh. Maar uh, ja, je hebt het niet mm -hmm. altijd zelf in de hand, joh. Proef noem. Waarom doen jullie daar niet aan mee? Want dat zijn natuurlijk bijna alle oud-kopspijkers-mensen. Uh, uh, ja. Uh, daar hebben jullie geen zin meer in, hetzelfde trucje wat je net al zei, bedoel je? Nou ja, daar ging het mij een beetje om, want mm -hmm. ik vond het niet meer zo leuk om de hele tijd iemand na te doen. Ik wou wel eens ook gewoon uh, Mike D zijn, mm -hmm. in plaats van uh, André Hazes of De Paus of, uh, of uh, Hilbrand Nawijn of wie mm -hmm. dan ook. Dus uh, ik was er ook wel klaar mee, met dat imiteren. Deed jij ook mee in de in een nieuwjaars of oudjaars show van uh, hoe heet die? Um, van Erik van Meijs. Erik van Meijswinkel. Ja, klopt. Ja. Dat was, dat, dat, komt dat nog terug dit jaar bijvoorbeeld? Nou, ik, ik geloof dit jaar niet, maar volgend jaar weer wel. Oké, okay, want dat is, was dus ook wel een groot succes. Dat, uh, dat was een heel leuk programma en uh, ik geloof dat de vara daarvan nu de smaak te pakken uh -huh. heeft, dus dat ze dat volgend jaar wel weer willen doen. Het Grieks onder, onderdeel van de kateus, dat tyhtje. Dat, uh, ja. Dat was echt. Geniaal in elkaar gezet Over het uh, bedankt, ja, Taki, ja. bedankt Ja, bedankt Van zon op zaterdag, komt dat nog terug? Denk ik niet, nee Ook niet? Nee, dat is wel uh, echt jammerlijk gefaald Ja, want Dat is ook weer zo'n programma waarvan denk ik, Dat moet je gewoon zien, dat is hartstikke leuk um, Wat is nou de, de, het moeilijkste aan iemand nadoen? Het moeilijkste aan iemand nadoen? Ja Ja, je kan het op heel veel verschillende manieren benaderen je kan het proberen heel precies te doen. En naar ja. iemand zijn bewegingen te kijken. En naar wat voor woorden die hij gebruikt. Uh -huh. uh, je kan het ook een beetje ongeveer doen. Uh -huh. Dat vond ik ook zelf altijd wel leuk. Om ook allemaal dingen erbij te verzinnen die ja. de persoon helemaal niet heeft. Daar moet ik dan zelf heel erg om lachen. Uh -huh. en, uh, maar het moeilijkste aspect ervan... ja, Het meest essentiële aspect is dat je... De toonhoogte van iemand ja. goed leert uh, benaderen. Mm -hmm. Sommige mensen praten hoog, anderen praten laag. Ja. En uh, dat je je goed verdiept in uh, bepaalde sleutelwoordjes die iemand gebruikt. En mimiek? En mimiek, uh, ja, kan ook een ingang zijn inderdaad om, om iemand te benaderen. Maar ik weet niet welk aspect nou het moeilijkste is hoor, dat zou ik ze zo, zo gaan niet weten eigenlijk. Ja, want uh, je hoeft niet echt precies wat je al zegt, de stem laten doen om, om iemand al op iemand te lijken. Ik, toch? Nee, soms als je er een heel klein beetje in de buurt zit, dan is het al genoeg. Wat vind jij van programma's als zoals de TV-kantine? Uh, ik heb er soms om moeten lachen mm -hmm. en heel vaak niet. Want waar denk jij dat dat nou weer net niet is, wat Kopspijkers wel was? Ik heb geen idee. Ja, het is... Uh... Worden de typetjes goed nagedaan? Ik denk dat Carlo op zich wel best wel knap mensen nadoet. Maar um, bijvoorbeeld Irene... Wat vind je daarvan? Ja, nou, die vond ik toch ook af en toe wel goede imitaties mm -hmm. hebben. Ik vond alleen meestal de grappen niet leuk. En uh, hoe gaat het dan bij jullie programma Kopspijker? Zit er dan een heel team achter? Uh, maken jullie de grappen zelf? Ja, er zit uh, een uh, schrijversteam mm -hmm. achter. Die uh, de hele week bij elkaar komen en de kranten lezen en daar grappen uithalen. Okay. En uh, dan wordt er besloten wie er, uh, wie er aan die tafel gingen zitten en... Uh, dan werd er gebouwd aan een, uh, aan een sketch. Maar daar, mm -hmm. daar deden ze nogal. Uh, deden ze best lang over. Want um, hoe lang van tevoren hoor jij dat jij bijvoorbeeld. Uh, Geert Wilders moest spelen, bijvoorbeeld? Ja, dat kon uh, drie dagen van tevoren zijn. Maar dat kon soms mm -hmm. ook één dag van tevoren zijn. Oké. Okay. Uh, kijk, als er op vrijdag nog iets heel mafs gebeurde. Mm -hmm. Iets opmerkelijks in de media. Ja. Dan wil je daar toch iets mee doen. En het, ja. Want de kopstekkers werden de dag uh, voor uitzending opgenomen. Toch? Nou, het werd op dezelfde dag opgenomen volgens mij. Oké. Okay. Dus zaterdagochtend opgenomen en dan zaterdagavond uitgezonden. Wat kunnen wij nog van jou verwachten in het komende theaterseizoen bijvoorbeeld? Nou, ik ga een voorleesvoorstelling doen. Die heet mm -hmm. Pil. Het gaat over een uh, boek wat ik geschreven heb over depressie. Mm -hmm. Daar ga ik uit voorlezen. En er zit een band bij ja. die de boel omlijst. En... Uh, dat is een, uh, ja, dus gedeeltelijk een voorleesvoorstelling en gedeeltelijk een muzikale voorstelling. Mm -hmm. Ik denk dat dat erg interessant is voor mensen die op de een of andere manier, of het nou direct is of zijdelings, met uh, depressiviteit mm -hmm. te maken hebben. Uh, en ik ga in het komend ja. voorjaar ga ik met Onno Inneme en Jelka van Houten en Georgina Verbaan mm -hmm. een uh, voorstelling maken die heet C3. Okay. En daar ben ik nu allerlei liedjes voor aan het schrijven. En ja, dat is, uh, wat ik net al zag, iets van een uh, soort van kader, maar dan anders. Dan leuk. Ja, met, met een beetje humor en soms ook wat uh, poëtische dingetjes tussendoor. Mm het -hmm. dus hoeft niet alleen maar om te lachen te zijn. En, uh, maar ik ga dus beginnen met de, de, mijn voorleesvoorstelling. Ja. En uh, ik denk dat dat echt een aanrader is voor mm -hmm. mensen die daar op de een of andere manier... ...die iemand kennen die depressief is of die een partner hebben die depressief is of zelf mm -hmm. het geweest zijn... Is nou, het... dat zijn ontzettend veel mensen. Tot slot, is het niet heel persoonlijk om dat te doen? Ja, dat is heel persoonlijk, ja. Ja. Het is, maar maar hoe... ik moet zeggen, als ik een, een tijdje aan het voorlezen ben over mezelf, dan wordt die Mike Baudet, wordt ook gewoon een personage, hoor. Oké. Okay. Dat wordt gewoon, uh, daar neem ik afstand van. Dat lijkt me zo moeilijk. Over jezelf te praten en dan ook over nare dingen die je hebt meegemaakt. en dan... Ik vind dat echt, dat vind ik wel respect verdienen. Nou ja, als je er een vorm voor vindt. Mm -hmm. met muziek eronder, of uh, in de vorm van een sketch, of in de vorm van een typetje, mm -hmm. of, uh, er zijn natuurlijk allerlei vormen denkbaar, waardoor ja. je een zekere afstand van jezelf nee. creëert, ten ja. opzichte van dat personage. Dus dan is het eigenlijk prima te doen, hoor. Ik heb er geen last van. Oké, okay, nou, um, heel veel succes in het komende theaterseizoen. We hopen je heel snel weer terug te zien op tv. Ja, heel Ik erg bedankt Voor de tijd, en uh, en, geen en de nood. Ja, um, Hou jij van Coldplay? Eh, uh, ik, ik vind het wel grappig, ja, Coldplay. Ik hou in het algemeen mm -hmm. niet zo erg van popmuziek, maar Coldplay vind ik wel aardig. Wat, wat vind jij nou uh, wat vind jij een leuke band bijvoorbeeld? Bij Coldplay, ja, tot slot. Uh, wat ik een goede band vond was, uh, de laatste goede band die ik gezien heb was, die heet ik Battles. Oké, okay. gaan ja. we daar zo eventjes iets van opzoeken en uh, draai ik het nog speciaal voor jou. Ja. Uh. Dankjewel. hè. Gaan wij nu luisteren naar Coldplay met Every Teardrop is a Waterfall. Oké. Okay. ZANG Some light in a song. Je bent een bioscoop. Dat ja, vind ik wel heel leuk om binnen te komen. vrienden. Hey, Hé, bioscoop supporters. Ja. Nee, dit was natuurlijk cinema van uh, Bernie Ben -Bassie. Nee, Bernassi. En uh, Gary Go. Hij wil weggaan. Daarom zegt hij Go. Um, weer een hele slechte grap. Waarom maak ik deze eigenlijk? Gijs, je bent er nog, hè? Ik slaap. Je slaapt. Um, dan ga ik je wakker maken met de zoete klanken van ene Adele. Ken je er nog? Nee. Met hometown glory. Ehm... Um, Afgekeken. Ja, dat had, wel, ik had nog iets heel leuks, maar dat ben ik even kwijt um, Ik ben het nog Ja, Mathee en Sjaak zijn er nog nog steeds. nog steeds Hoe vinden jullie tot nu toe? Dat vind, daar ben ik wel even benieuwd, daar nou, kan ik even iets opzoeken Ze staan alle drie aan, okay. dus okay. zeg maar in welke zaak jij, ja, wat vind je ervan? Ik vind dat je zelf heel leuk doet Ja, dank je Compliment, dat vind ik altijd leuk <laughs> Mathee, geef mij gewoon eens een keer een complimentje nou, ja, goed, ja als er een visstix zou staan, dan zou ik het ook geloven. Je <laughs> lijkt me wel een beetje op. <laughs> Dank je. Gijs. Weet je wat, laat ook maar. Ja, we doen het heel goed, hè? Wij doen het heel goed. Met z'n vieren. Met z'n vieren. Eén. Hey, Karim. Oh, ik doe ook mee. Ik doe al de hele tijd mee. Um, oké. Okay. Ik heb ook nog een heel leuk nummertje. Eigenlijk een weekendhit weer. Dat is namelijk Boo Mensen gekregen. En T Taito, titaito, titaito. Tita Tovenaar. Tita Tovenaar. Hey, als je nu heel vaak zegt Tita Tuinmeubelen, dan hebben we volgende week hier een tuinzet staan. Hè? Dat is ook gelukt bij Wilfred Gené. Die heeft ongeveer 6 keer geroepen Tita Tuinmeubelen. Dus als wij zijn nu dus nog zes keer op Tita Tuinmeubelen. Of uh, Heb je zit je ook zo lekker altijd op die uh, Tita Tuinmeubelen? Of dat je denkt, hé, hey, dat staat daar toch wel een heel mooi setje van uh, Tita Tuinmeubelen. Krijg je, uh, ik krijg er. Ik wil wel een setje morgen. Um, Weet je wat laatst echt zo bekend was, hè? Ik zat zo'n voetbalwedstrijd te kijken, de gaafschap. stond stonden op de shirt, Dat kan je bijna niet geloven, stond Tita Tuinmeubelen. En ja, eigenlijk zit je hier helemaal niet lekker, hè? Je moet gewoon iets hebben van... Uh... Tita Tuinmeubelen? Inderdaad, meteen Tita Tuinmeubelen. Jongen, jongen, inkompetje. <laughs> Ik hoop dat hier volgende week iets staat van... Uh... Tita Tuinmeubelen? Inderdaad. Zullen we maar luisteren naar een uh, betere plaats voor... Uh... Tita Tuinmeubelen? Inderdaad. I was I am strong. Asking is everything's okay. I don't know, maybe with me is something's wrong. So I must find a better place to stay. You be here to feel that taste so of sweeter, better days And here we need to call it paradise, a place for me You must be here to feel that taste so of sweeter, better days come on Benny Bernassi met... Ja, ik ga nog wel door, maar dat is Bernie Bernassi. Met, eh uh, Cebu. Oh, dat is helemaal... <tast> <tast> Drie uur, vorige week al niet goed voor mij. En deze week ook niet. <tast> <tast> Dit is Cebu. Uh, en uh, Taito. <gacht> met, ehm... Dat is helemaal niet Bernie Bernassi, die, die hebben we net gedraaid. Um, goedenavond. <tast> uh. avond, wat was dat? Uh, uh, uh, dat is nu nummer uh, Hoorde je het op de radio, ja. ja, Dit hoorde je heel erg goed op de radio. Uh. Nu niet meer. Oké, okay, ik okay, Gijs bij deze ontslagen. Ja, wordt aangenomen. Dus. <laughs> ontslagen en geslagen. Faat! Hoe <laughs> bist het fayat? Ah, dat is Engels en Nederlands door elkaar. Nee, Engels en Duits. Um, we hebben zo nog Leo Driessen als laatste gast. Um, een kwart voor? Wat? Kwaart voor? Ik denk om uh, tussen nu en vijf minuten. Na de volgende plaat denk ik. Uh, als ik tenminste mee van, heb, uh, van een hele leuke pizzeria. Um, jammer dat ze niet op tijd waren. Uh, David Guetta en Sia met de. Uh, Ti. Ta. Tenium. Oh, it is. Uh, this is a moment with uh, Let's Dance, George Fisher. I'm back in Liverpool, and everything seems the same. But I worked something out last night that changed this little. It tears us apart. Het is voor heel veel mensen heel moeilijk om met een maat mee te klappen, <laughs> natuurlijk Dankjewel voor het proberen waren, Stop maar, Stop maar, je, dank je. Dit waren de Wombats met uh, Let's Dance to Joy the Vision En daarvoor de Twinkle Twinkle Little Star Van de Nissan. Die Sorry, nou. abrupt werd afgebroken Die werd heel abrupt afgebroken, omdat ik hem te lang vond duwen um, <laughs> <coughs> Gezondheid, Gijs ja. um, Ik zie jullie even uit dat scheelt een heel hoop rumoer, want Gijs is bezig met de microfoon. Rare jongens, zeg maar. Uh, we gaan even nog luisteren naar Little Bad Girl van uh, David Ketta. Wat een nummer. Het gaat ook echt. Wat zei je? Ik wil weer. Ja, maar David Ketta, dat is nou het nadeel van David Ketta. Nee, men in de wereld toch? Ja, die gaan we ook nog doen, die gaan we eerst doen. Maar David Ketta zit gewoon net als Pitbull in bijna elk nummer van dit moment. Dus eh. Uh, die gaan we nog draaien. Adam Leffel en Leffel net voor een van eh. Uh, The Voice of America. Uh, met Man in the Mirror. Dat is ik zo dat ik meteen gaan luisteren. En uh, omdat we toch een olie willen brengen aan twee gevallen grote steden. En met gevallen bedoel ik niet dat ze van een trap zijn afgevallen. Of van uh, een dak zijn afgevallen of zo. Of noem maar op. Waar je vanaf kan vallen. <laughs> of uh, uit de boerenboerderij gekomen. Um, James Morrison met Fraterie. Maar waarom... En, uh, nou weet je, ik kan het weer uitleggen. Ik hou niet van draaien van dode mensen. zeg maar. Ik ga geen... Michael Jackson draaien omdat hij omdat dood is. ik ga geen uh, hoe heet het meer draaien omdat ze dood is. Dat vind ik gewoon niet leuk. Dus je gaat helemaal geen Michael Jackson meer draaien of... Of koffers. Ik vind het niet, ik vind het raar. Ik, ik hoef geen looien no te horen. Die, die vent die kan niet meer optreden. Amy Williams kan ook niet meer optreden. Dus, denk ik, doe ik mijn koffers. Dat vind ik gewoon veel beter. Pak dus jij je koffers maar, jongen. <laughs> dat is echt... Dat, dat is kan natuurlijk niet dat hè. Dat is dit? gewoon mijn humor, dat maar nog... Pak mijn koffers. Man. Fout. Heel fout. Maar uh, ik ga in ieder geval wel uh, Onder dit moment Ga ik wel, uh, op dit moment ga ik wel even uh, Een spiegel zoeken Gijs, je hoeft niet de mensen na te gaan houden Toch? Maar ik ga in ieder geval even in een spiegel kijken Hé, hey, ik zie een spiegel uh, En uh, de wereld kan veranderen Zolang jij Dat wil Men in the mirror Adam Levill en eh coming I'm make a change For once in my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the on my favorite winter cold this wind is blowing my mind. See the kids on the street. We zijn van Obama's zijn, make the change. We want change. Change. Oh, oh no. jij bent al oh, echt, ja, echt lekker bezig, met de, om het te, om het te... ja, ja, ja, ja. Houd je ook van, uh, van kleine stoute meisjes? Hou je daarvan? Ik hou, uh, ja. Je nou hadden... ja, ja. ja, wil je de waarheid horen? Of, uh... Nee. Oké, okay. ja, dan, uh, nee, dan hou ik er niet van. Je houdt ervan, kleine stoute meisjes. Altijd, hè? Dan gaan we ze gewoon draaien. Little Red Girl van, uh, van David Guetta. Um, ja, wat een uitzending zeg. J jouw microfoon staat ook open, Mateo. Oh, hallo. Hi. Uh, wat een uitzending. Ja, we hadden aan het begin hadden we live verbinding met Tripoli. Wat mij nogal wel bijstaat. Dat vind ik wel best wel een bijzonder interview geweest. Desalniettemin was ik daardoor redelijk um, van mijn Van mijn afstand. <laughs> ja. uh, het, het is zo bizar om uh, geweerschoten te horen. Wat je alleen maar kent van, uh, ja, van een uh, computerspelletje. En dat dan live. Achter je op de horen is een beetje, ja... Niet beangstigend, maar gewoon ja, niet, niet leuk om te horen. Laat ik het daarop houden. Daarna hadden we Bertolf in de uitzending. Bertolf was natuurlijk alweer totaal iets anders. Was hartstikke leuk interview. Daarna hadden we Mike Baudet. Nee. Daarna hadden we um, de aanvoer-, aanvoerster Mandy van het uh, elfde van, uh, van Blasserdam Wat met 37-0 wist te winnen van uh, de tegenstander. De tegenstander wil niet genoemd worden in dit programma. We hebben al een brief van een advocaat binnengekregen via de fax. Ja, de tegenstander is niet blij met, de, met het verlies kan ik snappen, maar ja, voetbal is natuurlijk ook voor mannen Ehm, um, uh, daarnet zou je nog anders hè? <laughs> dat is een grapje dit he. Voetbal is ook voor vrouwen, dat vind ik echt Ehm, um, daarna hadden we Mike Bode nog in de uitzending En eh, uh, dat was het We zouden Leo Dries nog hebben, Leo neemt helaas niet op ik denk dat daar iets fout is gegaan in de communicatie, oh, dat oh, kan oh, gebeuren oh, oh, oh. Hmm. En ehm um, Gijs moet zich ook gewoon even bemoeien, dames en heren, dat is echt ongelofelijk die Het is jongen. maar goed dat hij niet bij de radio zit Ja, heel goed Daarentegen Matthé en Sjaak, hartelijk dank dat jullie hier waren. Ja, was erg gezellig, hopelijk komen jullie nog wel een keertje. Gijs, ja kom goed. was ook wel leuk. Ja toch, wel <laughs> leuk. leuk. Dat, dat moet je zeggen Karim. <laughs> het was wel leuk ja. Ik uh, kijk al uit naar het over twee weken. Dat is terug. We hebben nog één out of season uitzending. Dat is volgende week. Uh, dan hebben we ook weer een stuk of vier, vijf interviews. Weer heel veel. En uh, we gaan nu nog even eens luisteren naar... Uh, omdat ik zo goed ben in de sportschool, de Jim Glass Heroes. En weer Adam Level die jongen die, uh, die is ook lekker bezig. En uh, het nummer heet uh, Stereo Hurts. En uh, dat de stieren pijn kan doen. Het is, is mooi als het de net nog gaat uh, zingen. Dat is uh, redelijk hoog. Yeah, my baby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 But Class Zeros en uh, Adam Levul Met Stereo Ja, en het dan nog een minuutje over Nou dan gaan we, is, we uh, praten praten Heel goed getimed natuurlijk weer van mij Ik ben zo'n held jongens Doen we op de achtergrond door uh, Jason Derulo met de. Hij heeft delen nodig zegt hij. <laughs> en hij wil niet naar huis um, Ja, we hebben nog uh, precies uh, 50 seconden om iets te zeggen uh, wil iemand nog de groeten doen aan iemand? Dat kan natuurlijk hier ook. Ik weet dat er heel veel mensen zitten te luisteren op dit moment, dus. Uh, de groeten. Heeft iemand nog speciale groeten? Ja, ik, uh, ik wil ook nogal de groeten aan mevrouw uh, Verhoef, Annika Verhoef doen. En. Uh, ja. Mijn welbeminde baas, uh, Frank van der Wouden. En. Uh, Zijn dochter, Amy van der Woude. Uh, speciaal. Is spe dat Speciaal, <laughs> dat was het. Sjaak, jij nog de groeten doen aan iemand? Nee, ik, hou Grijs. ik hou niet van goedjes. Je niet voor goedjes. Je hebt nog. Tij, nou, de groeten naar nou de luisteraars. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de Ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur.